De coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD... zijn morgen tot zeker 12 uur dicht vanwege code rood. Wie een afspraak heeft, moet niet komen, zegt de GGD... en de website in de gaten houden voor actuele informatie. Veel scholen houden de deuren gesloten... en ook kinderopvanglocaties doen dat vanwege de gladheid. Ze vinden het niet verantwoord om leerlingen en leerkrachten... naar school te laten komen. De Nederlandse Waterschapsbank is voor 12 miljoen euro opgelicht. De NWB-bank zegt dat er een betaling is gedaan op basis van valse documenten. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De bank weet ook niet wie de dader is. Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De diefstal van 12 miljoen euro heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de bank. De NWB-bank is een bank voor de publieke sector... en financiert onder meer de verduurzaming van het openbaar vervoer.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 Het weer vanuit het westen toenemende wolking. Er wijdt een koude zuidoostenwind. Vannacht vanuit het westen regen en ook een grote kans op ijzel. Daarom is er voor vannacht en morgenochtend dus code rood afgekondigd. Ochtends vooral in het oosten nog kans op gladheid. Tot in de middag regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Minute. This is right.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 Beauty life. them We'll